Het doel van de gesprekken is na te gaan of Iran verder wil praten over zijn nucleaire programma. Dat is volgens een EU-diplomaat het geval. Later vandaag is er nog een bijeenkomst met Iran en daarna wordt mogelijk duidelijk of er een nieuw overleg komt. Den bos maakt zich al langer zorgen over het uit de hand gelopen gedrag van jongeren in de wijk Kruiskamp. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat al in 2010 op minstens twee basisscholen... Praktijken van de Amerikaanse criminele bende MS-13 door leerlingen werden geïmiteerd. Kinderen werden bijvoorbeeld gedwongen om 13 seconden iemand te slaan of iets te stelen voordat ze bij de groep mochten horen. Om de huidige problemen aan te pakken wil Den Bosch meer weerbaarheidstrainingen geven aan leerlingen en extra wijkagenten laten rondlopen in Kruiswijk. Het weer aan de kust is het zonnig, in het binnenland kan het af en toe regenen, de temperatuur ligt tussen 10 graden aan zee en 13 graden in het binnenland. Morgen is er veel bewolking. In het zuidoosten kan een beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden, maar door de stevige noordenwind voelt het frisser aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Knoop het Oude Rijn en Utrecht Lage Weide een file van 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wordt ook aan de weg gewerkt. Tussen Gouda en Reewijk staat 3 kilometer. De N207 richting Lisse staat tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom. Twee kilometer file, dat heeft te maken met de drukte op de keukenhof. Tot zover de verkeers. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Van Zandvoort op zaterdag op CFM Zandvoort En zo in het begin van de uur 2 gaan we weer over naar Jafres Het vervolg van de wedstrijd SV Zandvoort tegen Bol Hoe staat het daar Joop? Ja, Rob Wijnel, ondertussen de 35 e minuut loopt. En Zandvoort nog steeds de genk. niet tot score is gekomen. Maar Bol ook niet, dus de stand is nog steeds 0-0. Maar de laatste 10 minuten heeft Zandvoort wat moeilijk gehad. Bol kwam opzetten en het is dat Boy de Vet net nog even met zijn vingertjes aan die bal kwam. Dan is hij gewoon over zijn hoofd doel in gegaan. Daar geef ik alleen maar mee aan dat Zandvoort het niet echt gemakkelijk heeft. En dat moet eigenlijk aan de, aan de, aan de stand van de, van de ranglijst moet het toch duidelijk anders gaan. Ook met name dat Zandvoort nu eigenlijk ja, met de sterkste opstelling speelt. Maar ze komen er gewoon niet doorheen. Pieter Koper nu. Pieter Koper, diepe bal op. De Timo de Reus. die kan er niet bij komen. En de verdediger laat gewoon over die achterlijn lopen. Dat betekent natuurlijk dat de keeper van Bol, die bal voor de 5-meter-lijn, weer in het spel zal gaan brengen. Soms Zomf... dat. dat uh... Daar nou, gaande dus die wedstrijd, deze wedstrijd wat, wat, wat, wat moeilijker heeft. We kunnen de bal niet vasthouden, slechte basis. En ik moet ook zeggen, de bal is, schijnt nogal hard te zijn. En de ondergrond is ook behoorlijk hard, want het heeft natuurlijk niet geregend. En dan krijg je alleen maar van die, van die hele harde plekken waarop die bal gigantisch stuit daar dat is het Max Harder. Die werkt hem weg. Nou, katse Je wordt dus ruggelopen die krijgt ook een vrije bal mee.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 Die gaat het nemen. Bitter Koper neem ik aan. Inderdaad, ja, inderdaad. Koper gaat die bal nemen. Dat doet hij constant. En dan speelt hij daar. naar zijn berg. En berg. Die, oe, die speel, wilde hem ook eens aardig gaan spelen. Speelde achter hem. Maar is dan toch weer de bal terug. Gaat slalen. dan Gaat, dan gaat, het, dan gaat het, dan het metergebied in. Hij heeft nog steeds die bal in de voet. Wat gaat hij doen? Nee. Ja, penalty. Een penalty voor Zandvoort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 Die ligt dan achter die speler. Ik denk dat ik zie daar een, een, een zo fel rode schoen. Dat is inderdaad Duitsland Berg. Die blijft ook liggen. En ook de tweede, verzorger. Dat is nou Onkantman nu van Zandvoort. Die gaat er naartoe om proberen Berg op te lappen. Het is uh, behoorlijk, uh, behoorlijk een constellatie geweest. Want die spelers, natuurlijk, van Bollywood, ben het niet eens. Maar heel gedecideerd legt hij. Zij zetten gewoon de bal op de stip. Ik ga even kijken wie die bal van gaan nemen. Michael Kouders bemoeit zich ermee op dit moment. Die legt in ieder geval de bal op de stip neer. En ik ben benieuwd wie dat doet, want zo vaak krijgt Sanford niet een penalty mee. Dus ik weet niet wie, wie de vaste penalty neemt. Dus ik denk dat Kuil het is, want die, die blijft in de buurt van, van die penalty stip ronddraaien. Terwijl die, de twee spelers van Sanford daar opgelapt Of van uh, de twee spelers, eentje van Sandford en van Bol, erop gelapt worden. Uh, dat is een behoorlijk werk daar. Want die, die jongen van, van Bol, ja ik begin nu uiteindelijk te bewegen dan. Naast uh, staat alweer, Land loopt alweer weg. Daar moet alleen nog die, uh, die speler van, uh, van Bol opstaan. Zit op zijn knieën.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 Inderdaad, Michael Kuil gaat die penalty nemen... en moet op het signaal van de schrijfzichter wachten. Daar komt het signaal al. Kuil. En die zit erin. Stanford met 1-0. Het uh, was niet echt goed genomen... maar hij gaat hem net langs de paal in. Stanford nu met 1-0. En we hebben gespeeld hier. Even kijken. Uh, 38 minuten. Terug naar de studio. Zo betekenen we weer bij jouw Nes terug. Maar eerst even wat we dit uur gaan doen, Albertje. Oké, okay, ja, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Zie! Ja, ja, ga je Jij bent met je knopjes ook aan. Oh. Goed, evenementenagenda rond de klok van half vier. pennen. Je houdt u dat bij de hand, want wellicht dat er een evenement tussen zit... waarvan u zegt, want daar wil ik graag eventjes heen. Uh, uiteraard meer Zandvoorts nieuws in het hort. En natuurlijk, ja, uh, het live verslag van S.W. Zandvoort tegen Bol... met een tussenstand van 1 tegen 0. Dat allemaal in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En lekkere muziek uit de hitlijst van dit moment. Dit is Jason Garulo. Oh, oh, oh, oh. Miss you Which is a Always 50-50 in relationships Like that, girl. I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this. Do it, how I want live. I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money, you run. Depend on no one else to give you what you want. On oh, my feet, Lekker dansbaar boertje muziek zo op de zaterdagmiddag bij Sinef enzovoort. En is eerst, als eerste, vast laatste moet ik zeggen hoor, de Destiny's Child en Independent Women. Dan gaan we gaan weer over, nee, over naar jouw van slot van de eerste helft, Joop. Ja, waarin ondertussen? De blessuretijd is aangebroken, want de klok op het scorebord staat op 45 en we spelen nog steeds. Sandvoort uh, probeert hier uh, door te komen, er werd een overtreding gemaakt en Meijsje wordt werd voor gefloten. Op de helft van uh, Bol is dat gebeurd. En daar uh, gaat even kijken, maar Kijls is mee? Nee, uh, Max Aardwerk gaat zich ermee bemoeien. Of Patrick Koper, dat kan natuurlijk alles twee. Uh, Bol moet terug. Maar ze hebben nu geen haast natuurlijk, want het is bijna rust en Sandvoort staat natuurlijk met die 1-0 uh, mooi voor. Uh, Oké, okay, een uh, koper een goede bal daar, op Nijsjongberg. Wat het geduurd, de berg duurde Dus blijkbaar, en een bol mag die niet bal gaan nemen. In het strafsofgebied van, uh, van hun eigen doelman. Laat die bal komen. Nee, hij stap maar even terug. Die, die keeper die heeft blijkbaar geen, uh, geen zin in om het te doen. En die bepaalde ons niet erin. Nee, nee, die komt helemaal in de voor, voorste de, de, gelederen van bol. Komt dit terug. Dan is er nog net de Ronald Kamers daar. At, nee, ja, Ronald die, door, kon die bal wegwerken. Maar dan is toch weer in de voeten van de bol spelen En die wordt er wordt nu niet gespeeld. Hij was is alleen maar iets erbij. Ja, die stopt hem ook inderdaad met zijn lichaam en er is nog een corner voor. Lange Dijk die hier genomen gaat worden. Voor Zanten gezien aan de rechterkant van het cel. Bordef zetten ze mannen op hun plaats. En de bal wordt zo veel of neergezegd. Mag ik het zo gaan nemen. Ja, de scheids vindt het goed. De bal ligt goed, komt die bal. Hoge doelmond. mond. Al alles en iedereen, helemaal aan de andere kant van het cel. Nee, er is nog steeds bol in de bal bezit. Komt die bal weer terug. Daar is u helemaal voor. En dan moet hij er wel bij komen. Ja, komt hij inderdaad. Roo de vet sprong over alles iedereen iedereen uit en stomte die bal weg. En werd er door uh, uh, ja, een van de 70 spelers helemaal naar de andere helft over de zijlijn uh, geschoten. Bol mag gaan gooien. En laten we steeds spelen die, die schijzen, die vinden we wel een beetje overdreven eigenlijk. Het heeft wel even stilgelegen rondom die penalty, maar het echt niet zo lang als het er nu uh, bijgetrokken wordt. Nog steeds mag uh, broekop belangrijk die bal in de basje houden, ook nu weer via een inworp. staat aan de linkerkant van het veld voor de tribune zeg maar. En dan wordt die bal nu even rondgespeeld. Nog steeds rond uh, en het kast, uh, de pies. Die kan hem stoppen. En dat is een af ja, van de arbiter die het niet echt moeilijk heeft gehad. Uh, van bij is met, met 1-0. En uh, we moeten toch nog even iets aan zitten trekken in de tweede helft om uh, die veilig te, te stellen. Graag verstandigheid. Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl www ZFM De deur valt in het slot Je kijkt niet eens meer op Hij is gegaan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 So Van onze eigen weerman Lex van de orde. Gelukkig weinig wind uit het noorden vandaag. Je hoort de cadans en de wind.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 Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.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 assim você me mata. We gaan over naar Jabres. Jabres. Eerste minuut van de tweede helft. Uh, Maurice Moll in de tweede kamer achtergebleven. Hier valt valt in. Krijgt een vanuit van Berg precies op maat. En het lijkt nu met 2-0. Mooie invalbeurtjes. Dat Zo dadelijk horen meer over uh, deze wedstrijd. Nou, uh, Albert Jan, Heb je een uh, bericht. Ik heb dus altijd. Kijken. ik heb altijd berichten natuurlijk.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 is vol dus inderdaad snel erbij zijn. You found the funk. Now you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have to swing it. Swing. Swing. Rub it up. Yeah. Rub it, it up. Now that you found the funk, you'll have to swing. Rub it That's it. That's it. Ah, oh, feel your heartbeat. Yeah, that's what the swing is. Yeah, you feel it in your heart. Feel well, yeah. it. Feel Stay away from around my house, baby, man. You understand? I've seen your task before. Corrupting my horns. Stay away from around.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 Werd een beetje naar buiten gedreven, we het toch uit en in de verre hoek scoorde je de 3-0 voor Zandvoort. Zo duidelijk uh, komen bij jou terug naar dit plaatje. Zingen hè albert -Jan? Ja wel, ja wel, ja lekker hè De muziek van hoor Character En I Was Made For Dancing Dus even vragen aan Joop Ben je de tel kwijtgeraakt Joop? Nee, nog niet Oh gelukkig niet zeg <laughs> ja, Oké okay. Goed, um, ja, uh, we spelen nu, even kijken, in de uh, twaalfde minuut van die tweede helft. Uh, Schijfzetter heeft het spel even stilgelegd. Want er staan een supporters binnen de boarding. En dat mag nu helemaal niet. Uh, hij heeft de vol om ze weg te vuren. Ik ga er lekker wel. <laughs> maar goed, dat, uh, dat, dat mag ik. Dat is voor van de uh, uh, slaggever. En Sanford is dus heel goed hier, uh, uit die, uh, die kleedkamer gekomen. Met die ene wissel. En ja, echt, als je dan twee de driehoog minuten waart. Dan is het toch wel lekker. En Sanford die gebruikt gewoon de ruimte. Die, die valt achter de verdediging. Van, van Bol dat natuurlijk probeert uh, te scoren. En dat er nog steeds niet bij macht is om heel dicht bij Boy de te komen. Uh, op dit moment is het spel wel op de helft van Sanford, Maar het uh, is nog steeds zo'n nekker rond die 10, 15 meter vanaf de middenlijn En verder komen ze voorlopig niet. Nog steeds Bol in het En daar is je het even kijken. Uh, Billy Visser. knap afgepakt. En er speelt daar Michael Kuijlen. Die kan zijn uitgebruik maken. Naast nou, je berg. Kan hij goed aanspelen. Helemaal ruimte in berg. Helemaal ruimte. Wat gaat hij doen? Uh. Hij gaat de Stamselgebied gebieden. Ja, daar gaat hij in. En uh, altijd en die kan eronder, kan ernen, om er net onder kan er nog maar net pakken rond. Het scheelde heel weinig. Want dan had hem in zijn hand wel niet om weer los, maar pakte hem uiteindelijk toch nog. Dat is nou de ruimte die ik bedoel, die zandvoort met die snelle spits gebruikt, om, uh, om uh, heel snel bij de andere kant van het veld te zijn. Nu weer zandvoort. Kastje de vis. Die kijkt niet, die paasstomen op de En Michael Kuil was er dan ook niet aanwezig. En dus kan uh, Bolletus te snel overnemen. Diep bal. Maar daar is uh, Al nu terug. Die uh, speelt een goede wedstrijd degelijk. Dat gaat ook vaak mee naar voren en is daar heel gevaarlijk bezig. Daar gaat weer iets weer gebeuren, ik weet niet wat. op uh, de Fluit wijst richting van, uh, het doel van, van Bols. Ja, Sonten mag daar een fijne schop bij, maar de bal was daar helemaal niet. Ik weet niet wat er gebeurd is, maakt ook helemaal niet uit. Sonten heeft de bal uh, kopen. Kopen naar Max Aardenwerk. Aardewerk, Aardewerk uh, speelt nu uh, Lennons in. Lennons. Uh, dan gaat hij ineens naar zijn berg allemaal liggen, dat is natuurlijk ook niet zo, maar dan komt weer die diepe bal. Dan komt weer die diepe bal. Zandvoort is echt heel erg snel. En uh, daar komt hij net niet bij, denk ik. Oh. Ja, hij komt er wel bij. En ik denk dat het gewoon een inworp is. Ja, het is een inworp. Dat, uh, dat constateert hier de assistent van Bol. Uh, de Bolspelers lachten aan een achterbal. Dat is niet het geval. Dus we moeten hem ingooien. Een beetje zeg maar, van de uh, cornervlag. Die stond ertussen, nee, nog niet gebeurd, nee. Ik moet even wachten, ga, ja, ga nog een beetje of wat pakken, ja. Dat zegt dus hij, hij moet lekker terug. Ja, natuurlijk, eigenlijk donder schuld. Er stond... Uh... Hij kan niet kijkt Ja, nu is hij dat gegooid eindelijk en probeert die bal weg te krijgen. <lacht> dan gaat hij, hij er eentje van willen liggen en dan krijgt hij nog de bal mee. ook Goed, uh, dat is het spelletje die, wat, wat bol probeert te spelen. Uh, Landje pikken, uh, meterkies pikken en uh, ja, zolang het mag dan uh, doet dit goed. En de uh, scheidsrechter die fluit ervoor, dan heb je nooit pech gehad. We hebben gespeeld uh, op dit moment. Even kijken, 14 minuten zitten in de 15e minuut van die tweede helft. en stand nog steeds 3-0 voor Zandvoort. Graag tot straks. Dat was een uh, mooi resultaat weer uh, voor SV Zalvoort. En laten we hopen dat ze het volgen natuurlijk. 3-0 op dit moment voor... Dat was Cycle en Go like Alaya. Nou, voor de luisteraars die zojuist uh, even de tel kwijt kwijtgeraakt zijn. 3 ja. tegen 0 staat er momenteel tegen Bol. Dus SV Sonvoort is lekker bezig. Graag zo meteen voor het volgende uur van dit programma. En er is weer gescoord bij SV Zomvoort tegen Bol, Jap. een hele mooie paas van Ivo Hopper kwam bij Michael Karel terug. Met zijn snelheid verslaat iedereen en de keeper Santer staat met 4-0 voor. En we tellen de 4, lekker hoor.